Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis opent vandaag een gironummer voor de slachtoffers van het geweld in Gaza. Het aantal doden en gewonden stijgt hard door de aanhoudende bombardementen. De nood is volgens het Rode Kruis zo hoog... dat de hulporganisatie aan Nederlanders vraagt om geld te doneren. De Gazastrook beleefde de zwaarste nacht... sinds het begin van de Israëlische aanvallen. Het leger bestookte 150 doelen, waaronder het huis van een Hamas-leider... en een mediacomplex. Vanuit de Gazastrook worden ook nog steeds raketten op Israël afgevuurd. Gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land zich moet voorbereiden op een lange militaire operatie. De Nederlandse en Australische experts in Oekraïne proberen vandaag opnieuw het rampgebied te bereiken. De afgelopen dagen moesten ze al twee keer voortijdig terugkeren naar Donetsk, omdat er in het gebied zwaar werd gevochten tussen het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten. Het was te onveilig om door te gaan naar de plaats waar vlucht MH17 is neergestort. Het hoofd van de missie, Albersberg, zegt dat hij erg teleurgesteld is... en zo snel mogelijk wil zoeken naar stoffelijke overschotten. Rusland test raketten die een nucleaire lading kunnen dragen, zegt de VS. Daarmee schenden de Russen een anti-raketverdrag uit 1987... De VS zegt bewijs te hebben dat Rusland al jarenlang middellange afstandsraketten test. Die hebben een bereik van 500 tot 5500 kilometer. Volgens de Amerikanen hebben gesprekken met Moskou over de raketproeven niets opgeleverd. In China is een atletiekbaan opgeleverd met rechte hoeken. Waarschijnlijk komt dat doordat de baan op tijd af moest zijn voor een bezoek van hoge politici. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De partijleiders zouden inmiddels in het stadion zijn geweest, maar de hoeken op de baan niet hebben opgemerkt. Het weer in een groot deel van het land bewolkt en mogelijk een stevige bui. In het Noordoosten volop zon en droog. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen geregeld zon en kans op wat lichte buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen het Raasdorp en Badhoevedorp 2 kilometer. Langer is de file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Ibenburg en de afluit berkel 8 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. Die blokkeert bij de afluit Berkel-Roodreis de rechte ook. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Schrijf je deze plaat gewoon als een lekkere herrie uit de jaren 70. Je hoorde de krek, een eendagsvlieg inderdaad uit die tijd. En de single heet My Serona. Welkom terug bij CFFM Zalvoort. Het is even na drie uur het tweede uur van dit programma... met daarin de volgende onderwerpen. Laten we even beginnen met een update voor de Grand Prix... die momenteel verreden wordt in Hongarije... Uh, Vettel uh, deed echt mee in de kop. Maar uh, bij het opkomen van het rechte eind... terwijl u naar het nieuws en uh, het eerste plaatje uh, luisterde... bij het opkomen van het rechte stuk ging Vettel te vroeg op het gas. Waardoor hij een, een, een behoorlijke crash maakte. Maar nou, tegen de vangrail aankwam... Het scheelde echt een haar, het, hè? Het scheelde echt een haar. Maar daardoor natuurlijk wel een aantal plaatsen heeft uh, moeten inleveren. En het is momenteel zo, en het is echt ongelooflijk... Hamilton die uit de, nogmaals uit de, uit de pits is gestart ligt momenteel op een tweede plaats, vlak achter Alonso. En achter hem rijden Ricciardo, Massa en Raikkonen. En uh, Rosberg is momenteel terug te vinden op de tiende plaats. Het heeft natuurlijk alles te maken met uh, de bandenwissels die hebben plaatsgevonden. Ook de safety car. Uh, dus een, echt een, een tactische race uh, die momenteel daar verreden wordt. Maar zo, zo te zien, op dit moment een gigantisch mooie race van Hamilton. Echt een inhaalwedstrijd uh, voor hem. En inmiddels is het zonnetje daar gaan schijnen. En uh, zijn ook de diverse bandenwissels geweest en nog gaande. We houden u op de hoogte. Uh, verder natuurlijk, uh, dit uur om half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom Zandvoort. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En ik kan u mededelen dat de heren uh, momenteel, dan heb ik het over wielrennen... zijn gestart voor hun 21ste etappe, dus de laatste etappe. En ook zij zullen gaan eindigen uh, op de champs Élysées, Zoals Marianne Vos dat net met de dames deed... en een geweldige overwinning naar haar toe wist te trekken. Dus wij houden nu op de hoogte ook het komende uur... met de diverse sportevenementen. Zo is het, en heel veel lekkere muziek natuurlijk. Uit de jaren 80 is hier dus heel veel de pesadina's. Ja, dat komt ie. De <laughs> Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zopperit. Zij heeft jaren 80 geen tributes. En draagt Tribute. aan Wadabe, de single van Clean Bandit. Zij ben inmiddels een uh, nieuwe hit. En uh, ja wie weet, misschien gaan we die vandaag ook nog wel uh, voor je draaien. Eerst weer een uh, nieuwtje en dan gaat het over de DTM. Want je hebt goed nieuws voor Zandvoort. Ja, voor de raceliefhebbers die het nog niet weten: de populaire raceklasse Deutsche Tourwagenmeister keert toch terug op het circuitpark Zandvoort. En nog wel dit race seizoen, in het laatste weekend van september.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 Vandaar, afgelopen week, aan het eind van vorige week, werd de knoop dus doorgehakt... zodat de prestigieuze raceklassen op 27 en 28 september... zet u me vast in de agenda... 27 en 28 september alsnog aantreedt op ons duinend circuit Bovendien werd met ITR een driejarig contract afgesloten. Dus we zijn voor de komende drie jaar verzekerd van DTM op het circuitpark Zandvoort. Sinds 2008 treedt Zandvoort als gastheer van de DTM op.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 Het programma wordt aangevuld met voornamelijk historische raceklassen... die als British Race Festival al gepland stond voor dat weekend. Nogmaals, zit het in uw agenda, 27 en 28 uh, september. De DTM terug op Zandvoort. Wat een geweldig nieuws, in de komende drie jaar dus. Ja, beter om drie jaar naar Zandvoort. Goed ja. nieuws voor Zandvoort en circuit. Dan ben ik toch nog even bezig, even een update... Uh, na 44 ronden van het de 70, 70 ronden te verrijden... tijdens de Formule 1 in Hongarije... Is de, de, de stand momenteel zo gaat, want er zijn al die bandenstops zijn geweest... en op een gegeven moment heeft iedereen zijn aantal bandenstops gehad. Na 44 ronden was de stand als volgt. Ricciardo ging op kop, gevolgd door Massa, Alonso... en dan verrassend Hamilton voor Rosberg. Dus uh, dat wordt nog een mooie race van de twee mercedes camp Amen. Here is headway en What is Love.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 de en what is Love, gevolgd door deze van Ed Sheeran. Je hoort het zingen. Ja, zo dadelijk komt hij er aan de te in. Nou, maar eerst even een ander kort bericht. En dat betreft de bibliotheek in Zandvoort. En dat heeft alles te maken met computeranimaties. De bibliotheek in Zandvoort organiseert op donderdag 14 augustus... De gratis workshop computeranimaties. Deze workshop is tussen 1 en 3 uur in de bibliotheek... aan de Louis Davids Carré nummertje 1. En is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Ook niet leden kunnen meedoen aan deze workshop. Tijdens deze workshop bedenk je een gek verhaaltje... voor een computeranimatie. En een computerfiguurtje dat vooral uit stokjes bestaat. Dat mannetje kun je alles laten doen. Dansen, springen, vechten, fietsen of voetballen. En deze computeranimatie heeft ook allerlei vriendjes. Met behulp van zogenaamde frames plaats je de figuurtjes achter elkaar en blaas je ze leven in. Met muziek en geluid of zelfs ingesproken tekst maak je de animatie compleet. Zo heb je een te gekke animatie tekenfilmpje gemaakt... die je direct op YouTube kan zetten. Meer informatie en aanmelden kan via www.bibliotheekzuidkermeland.nl Het is zonnig weer in Zonvoort en daar hoort natuurlijk ook lekkere zonnige muziek bij. Hier is Maxi Priest en de Wild Rose. Sommereerd uit 1988, Maxi Priest en The Wild World. En daarmee is het tijd geworden voor de evenementagenda. Kan ik erbij gaan zitten? Uh, ga jij maar even zitten hoor. Ja, Dan du du duw het duurt wel even. Hè? Oh, jij de formule 1 maar even in de gaten, want die is spannend genoeg, uh, luisteraars. Maar daarover straks meer. Ga ik doen. Goed, dan gaan we eerst even kijken naar een evenement... wat momenteel bezig is op het Gashuisplein. En dat duurt nog tot vier uur. Dus als u daar nog heen wilt... dan zult u zich moeten haasten. Op het Gasthuisplein is nou momenteel nog de kofferbakmarkt aan de gang. En die duurt tot vier uur vanmiddag. Dus wilt u nog wat snuisteren een snuisterijen bemachtigen... dan bent u tot vier uur... Van harte welkom tijdens deze Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. En tango-liefhebbers kunnen vanavond hun hart weer ophalen... op het strandpaviljoen Meijer aan Zee, strandafgang De Vauvage. En dat heeft alles te maken met tango-dansen en tango-ritmen. En dat begint allemaal om 5 uur en duurt tot 10 uur vanavond. Meer informatie kunt u vinden op www.elsabeso.nl. www.lkbco.nl Dus tango-liefhebbers... Vanaf 5 uur tango dansen in het Meijer aan Zee. Het zal u niet zijn ontgaan, uh, luisteraars. Het Zandsculpturenfestival zit er weer aan te komen. Op zaterdag 2 augustus gaat het Europees Kampioenschap Zandsculpturenfestival in Zandvoort weer van start. Het centrale thema is muziek en dans. De Zandsculpturen zijn vaak tot ver in het najaar te bewonderen. Omdat er veel belangstelling bestaat voor de kunstvorm Zandsculptuur, wordt in 2014 de basis gelegd voor de eerste Zandsculpturenroute van Europa. En dat begint natuurlijk allemaal met het EK Zandsculpturen... op zaterdag 2 augustus al hier in Zandvoort. Meer informatie over dit Zandsculpturenfestival... kunt u nakijken op www.zandsculpturenroute.nl. www.zandsculpturenroute.nl. Dat allemaal vanaf 2 augustus. Dan gaan we naar 3 augustus. Dan is het weer tijd voor Du Duterte...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 Het is dit jaar alweer de vijfde keer dat deze markt gehouden wordt. En is inmiddels een begrip voor Zandvoort. Dat speelt zich dus allemaal af op 3 augustus aan de poststraat Kerkplein. En uh, dat duurt van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Dat allemaal op 3 augustus aanstaande. Meer informatie kunt u vinden op www.bkzandvoort.nl. Www en ja hoor, ook wederom uh, dit jaar in Zandvoort het Timmerdop. 150 zandvoerste kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... dat is groep 5 tot en met 8... gaan deze week... en dan heb ik het over 5 augustus tot en met 8 augustus... hun eigen dorp timmeren van houten hutten. De locatie waar dit gaat gebeuren is in de Duinstrook... die parallel ligt aan het parkeerterrein Zuid. Elke dag kan er van 10 tot 4 gebouwd en getimmerd worden... in teams van 4 kinderen. Een groot team van vrijwilligers zal de kinderen bijstaan. Dat allemaal van 5 tot en met 8 augustus... in de Duinstrook bij parkeerterrein De Zuid. En de deelname per kind is 25 euro. Meer informatie over dit Timmerdorp kunt u vinden op www.timmerdorpzandvoort.nl. www.timmerdorpzandvoort.nl. En voor de waterliefhebbers kijken we even vooruit, want op 16 en 17 augustus organiseert de watersportvereniging Zandvoort de, de, de, de tweedaagse van Zandvoort. Naar dit jaarlijks terugkerende tweedaagse zeilevenement... kijkt heel katamaren zeilend Nederland naar uit. 16 en 17, de Eneco luchterduinenrace... en de tweede dag banenraces georganiseerd door de watersportvereniging Zandvoort. Een watersportevenement wat zijn weerga niet kent voor Zandvoort. En natuurlijk eind augustus, wie weet, dat weet u wellicht ook allemaal racevrienden... de historische Grand Prix van Zandvoort. Op 29, 30 en 31 augustus is het zover... Het eh, programma staat inmiddels op eh, de website van het circuitpark Zandvoort... www.cpz.nl. En natuurlijk ook de route door het dorp zal dan niet ontbreken. Autospuurtliefhebbers 29, 30 en 31 augustus... is het weer tijd voor de historische Grand Prix van Zandvoort. Tot zover. En wil je de even mee te nalezen? Ga dan eh, naar CfM TV, 24 uur per dag te ontvangen op kanaal 40 digitaal. Krijg je de agenda en het nieuws en nog veel meer sports? Te veel om op te noemen. Zet je TV op kanaal 40 digitaal via SIGO. En volg ZFM TV 24 uur per dag. Speciaal gedraaid voor alle disco freaks die op dit moment naar CFM het luisteren zijn. de Shelley Rolf en in die evening. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we volgen de Formule 1 van uh, Hongarije. Spanning tot aan het einde, zou ze zo zeggen, Albert Jan. Het vernein zit tenminste in de staart. Hoewel ik moet zeggen dat dit een hele. Ja, door, dankzij de, de weers, wisselende weersomstandigheden uh, toch een hele spannende race is geworden. En meer een tactische race is geworden met bandenwissels naar soft, terug naar intermediates... van intermediates naar soft. En uh, dus aan de kop de diverse, uh, ja toch vaak, uh, wisselingen. En met name uh, tegen het einde, twee of drie ronden geleden... was het uh, echt een 1-2'tje op uh, plaats 3 en 4... tussen Rosberg en uh, Hamilton. En uh, Hamilton die rijdt door op de oude banden... en uh, Rosberg werd binnengehaald... waardoor hij dus even een stapje terug moest doen... om nieuwe banden te halen. Hamilton probeerde natuurlijk op zijn oude set de finish te halen. Vooralsnog... Zit het er goed uit, want op de Pool rijdt momenteel nog Alonso, ook op oude banden. Gevolgd door Hamilton op oude banden. En dan krijg je Ricky Riardo, Rosberg dus op nieuwe banden, op de vierde plek. Gevolgd door Massa en Raikkonen. Het, ligt allemaal, het veld ligt erg dicht bij elkaar. En kijken of de oude banden van Hamilton het tot het eind goed houden. Dat geldt natuurlijk ook voor, Olan, uh, voor Alonso. Maar wellicht dat uh, Rosberg op de nieuwe banden, die zojuist een hele mooie inhaalsmanoeuvre... ...pleegde bij Massa en opklom naar de vierde plek. Ricciardo eh, Bottas is daartussen uitgevallen... ...want die moest ook eh, bandenwissel gaan doen. Dus die heeft weer achteraan moeten sluiten. Wij houden hem nu op de hoogte. Nog zes ronden te gaan bij de Formule 1. En niet alleen de Formule 1 houden we in de gaten... ...maar uiteraard ook de Tour de France, de finish. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my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 van Kunnen Genieten, de Tour de France. En vandaag de laatste etappe met de finish in Parijs. En uiteraard houden wij van CFM de finish en de laatste race van vandaag. Voor je in de gaten jorde de bicycle race, de single van Queen. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En niet alleen op internet, maar ook met een eigen app natuurlijk. Hè. Download hem nu de CFM heb gratis verkrijgbaar in de diverse stores you Vogel ging weer even extra hard aan uh, op het jonge deze van Carlos Sainz. Jodas, you're so fame. Ja, bijna aan het einde van de Formule 1-race van ja, vandaag. Het is gebleken dat de, de, het niet een pitstop maken van Hamilton om banden te wisselen toch uh, inderdaad uh, zijn beslag gaat vinden, want hij is inmiddels uh, uh, ingehaald door, uh, door uh, Riki en Alonso. Dus momenteel op kop met nog twee, één ronde te gaan. Uh, Rieke Jardo, gevolgd door Alonso, dan Hamilton en op vier Rosberg. Maar Rosberg en Hamilton, dus dat, is ongeveer nog, uh, dat scheelt ongeveer nog iets van twee seconden. Dus uh, na de volgende plaat hebben we de ontknoping. Ja, het dus het is zinderend. Het Rosberg is, nou... is wel heel snel dichterbij gekomen. No. Zo enorm. Ja, nieuwe bandjes, hè, dan krijg je dat. Ja, natuurlijk. Nou, nog twee platen in deel 2 van Zandvoort op zondag. En zometeen komen we nog even terug natuurlijk met de uitslag van de Formule 1. Maar eerst tijd voor weer meer muziek. Hier is Elvenviel en Pick in Japan. De nou, een zinderend. Ongelooflijk, hè? Zelfs in de laatste ronde uh, kwam uh, Rosberg zo dicht bij Hamilton... dat hij toch een in, in, inhaalpoging waagde. Maar hij zat aan de buitenkant, waardoor hij uh, goed afgedekt kon worden door Hamilton. Dus de eindstand uh, van de grote prijs van Hongarije is als volgt. Op de eerste plaats Ricciardo, Red Bull. Twee, Alonso, ook een prima prestatie. En drie Hamilton en vier Rosberg. Waarvan ik toch echt de man of the match, om het zo maar eens te zeggen, een uh, Hamilton uitroep. Want hij heeft 19 plaatsen goed gemaakt in deze zinderende Grand Prix van Hongarije. Nogmaals, op uh, eerste plaats Ricciardo, twee Alonso, drie Hamilton en vier Rosberg. Een geweldige <laughs> race daar in Hongarije. De laatste komt eraan voor uh, vier uur. To my heart